Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Nederlandse terreurverdachte Sabir K mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Minister Opstelte geeft de toestemming voor, schrijft hij aan het Openbaar Ministerie. Sabir K kan de uitlevering nog wel aanvechten. De VS wil K vervolgen voor het beramen van aanslagen voor Al-Qaeda. Hij zou twee jaar geleden een zelfmoordaanslag hebben voorbereid op een Amerikaanse militaire basis. Drie jaar eerder zou hij met anderen in de buurt van het kamp... mortiergranaat hebben verstopt om een aanval te kunnen uitvoeren. In de Egyptische stad Alexandrië zijn rellen uitgebroken... tussen voor- en tegenstanders van president Morsi. Ze bekogelden elkaar met stenen. De politie schoot met traangas om de groeven uiteen te drijven. Volgens ooggetuigen begonnen de rellen na het middaggebed... toen tegenstanders van Morsi auto's en bussen van tegenstanders in brand staken. Morgen is de tweede stemdag van het referendum over de grondwet. Italiaanse premier Mario Monti heeft, zoals verwacht... zijn ontslag ingediend bij president Napolitano. Toen zijn kabinet een paar weken geleden de steun van een meerderheid... in het parlement verloor, was al afgesproken dat Monti zou terugtreden... zo gauw de begroting was aangenomen. En dat is nu gebeurd. Monti blijft demissionair aan tot de verkiezingen... die vermoedelijk in de tweede helft van februari worden gehouden. In het zuiden van Sudan is een VN-helikopter neergehaald. De vier bemanningsleden zijn omgekomen. Volgens de VN is het toestel neergeschoten door het Zuid-Soedanese regeringsleger. Maar het leger zegt dat het toestel is neergehaald door rebellen van een guerrillabeweging. beweging De VN's in Zuid-Soedan adviseren de regering over vrede en veiligheid. Zuid-Soedan scheidde zich in af, 2011 af van Soedan na een jarenlange bloedige oorlog. Het weer vanavond en vannacht in het noordoosten kans op ijzel en sneeuw. In de rest van het land mottenregen. Morgen opnieuw grijs en regenachtig bij maximaal 7 graden.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 Die kopen een goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, uh, die mooie roffel, vooral aan het begin... Die was van u, hè? Ja, dat moet haast wel. Want ik heb zoveel roffels gespeeld. Dat moet er een van die zijn. Ja, u bent van het Metropoolorkest. Ik zeg u. En terwijl je net had gevraagd, zeg nou je. Dat ga ik nu gewoon proberen. lekker. Doe maar lekker. Maar is het moeilijk om je eigen roffel te herkennen, eigenlijk? Nou ja, dat vind ik wel moeilijk, ja. Er zijn zoveel opnames geweest waar ik heb gespeeld. En ik kan me niet. En soms heb ik ook wel eens niet meegedaan. Of deed iemand anders dat. We zijn met z'n tweeën. Dus ik kan niet mijn eigen roffel ontdekken. Ik wou dat dat waar was. Nee zo, nee, zo makkelijk is dat niet. Nee, zo makkelijk is dat niet. Nee, nee. zeker niet. Nou goed, Eddie Koopman is dus vanavond mijn gast. Al zo'n 25 jaar slagwerker en uh, percussionist. Ja, huh? dat is gewoon een woord, hè? <laughs> zeg jij het eens? Percussionist. Ja, van het Metropoorkest, ja. dank je wel, Eddie. Ja, hoor. Uh, we gaan het er zo uitgebreid over hebben, want het was me het weekje wel, hè? Jawel. Om dat cliché maar te gebruiken. Maar eerst is er voetbal, AZ Twente, Frank Wielaert. AZ uh, thuis al tien jaar ongeslagen tegen Twente. en Dat geeft de burger moed, want AZ... Het heeft moeite met winnen in de, deze competitie. Dit seizoen en is daar afgelopen week weer eens serieus mee begonnen. Een uitwedstrijd tegen Pek Zwolle gewonnen met 2-1. Daarna de beker FC Dordrecht uitgeschakeld met 4-2. En daar wilden ze graag nog een derde wedstrijd aan toevoegen. Zo vlak voor de winterstop in de Nederlandse eredivisie. en nou, Twente moet daarvan het slachtoffer worden. Dat gaat de AZ doen met Wijnaldum op de linksbackpositie. Op de plek waar je normaal gesproken Gorter zou verwachten. En Berghuis in de basis. Daar waar we normaal gesproken Goedmondson verwachten. En verder speelzien. Uh... Hij speelt AZ zoals je het wel verwacht. Natuurlijk met Elti door de uh, doelpuntenmaker. 11 doelpunten heeft hij al op zijn naam staan. In het punt van de aanval. Hij speelt met een rouwband. Ongetwijfeld heeft dat iets te maken met de gebeurtenissen van vorige week in Amerika. Maar een precieze reden heeft hij daar nog niet voor opgegeven. Hij is namelijk de enige bij AZ. Die dat doet met die spelen. Twente dan. Dat moet ook weer eens een wedstrijd gaan winnen. Ook al staat het gedeeld bovenaan met PSV. Echt lekker loopt het nog niet. En dan wil je natuurlijk lekker de winterstop in. Dat willen ze proberen met Castanjos in de punt van de aanval. Daar waar in de afgelopen weken de voorkeur heeft gekregen. En Tadic speelt daar kort achter. Dat was vorige week een succesvol koppel. En dat zouden ze graag ook nog een keertje willen zien. Eindelijk weer eens winnen bij AZ. Dat is het doel van Twente. We zijn, even kijken, zes minuten exact onderweg. En het is 0-0. Ja, we gaan praten over muziek, want er was veel te doen deze week om het Metropoolorkest. Al tijden hing er een donkere wolk boven dat uh, unieke omroeporkest. De subsidie zou worden stopgezet, maar op het allerlaatste moment heeft de Tweede Kamer toch geld gevonden om het orkest te redden. Gisteravond uh, is er gestemd, u heeft dat ongetwijfeld allemaal meegekregen. En alle partijen waren voor, alleen de PVV stemde tegen. In twee dingen vandaag, Eddie Koopman, al ruim 25 jaar slagwerker en percussionist bij het uh, Metropoolorkest. En wanneer eh, dacht Eddie Koopman, we gaan het misschien gewoon redden? Uh, wanneer zouden we het gaan redden? Nou, ik, we hebben, twee jaar geleden is de hele zaak gestart met de bezuinigingen. En toen zeiden we ook van, uh, oh, nou, dat, uh, we moeten aan de gang nu, want dit gaat niet goed. Dat was twee jaar geleden. En toen moesten we plannen indienen en uh, die werden weer afgekeurd. En de volgende plan kwam weer opnieuw op tafel, ook afgekeurd, geen geld. En toen begonnen er wel wat uh, uh, verwarde blikken te komen. van uh, oh. Uiteindelijk uh, hebben we gezegd: van uh, wat er ook gebeurt, we gaan door tot het fluitsignaal is geklonken. En uh, dat is uh, gisteravond uh, geklonken. En, en wanneer dacht je dan: van hey, we hebben het gered, we, we, we kunnen gewoon doorgaan? Dinsdagmiddag om twee uur. Nadat we met z'n allen in uh, het hol van uh, Den Haag waren gekropen: van we zullen ons laten zien, dit is het Metropolenkest. Toen zei Jasper van Dijk, die dit allemaal op een ongelofelijke manier heeft geïnitieerd. Twee jaar lang. Heeft hij daar, heeft zich daar ontzettend aangetrokken? Het is onvoorstelbaar dat die mensen gelukkig er nog zijn. Van de SP van de SP, Kamerlid. En toen zei hij: Nou, ik, ik moet wat zeggen. Het is, debat is uitgesteld tot donderdag. En toen dacht ik bij mezelf: Hé, hey, er gaat gepraat worden. En dat praten heeft er twee uur later tot geleid dat de PvdA en de VVD uh, samen zijn gekomen van... dit mag dus niet gebeuren, hier moeten we wat aan doen... en we houden uh, de zaak open voor een nieuwe subsidieronde tot 2017. En gisteravond, wanneer was het toen helder voor jou? Uh, half zes. Maar wij wisten eigenlijk natuurlijk al van... ja, kunnen ze nu nog terugzijden? Uh, er werd gebeld naar mij van, uh, ja, heb, heb je het al gehoord? Ik zei, wat, hoe bedoel je nou? Ja, dit en dat. Ik zei, joh, dat kan helemaal niet, want dat, er moet nog gestemd worden. Dus ik, ik denk van, oh, nou, ik moet gaan bellen. Nou, iedereen bellen. En ja, nee, het is toch echt waar? Ja, nu kunnen ze niet meer terug, hè? Ik zeg, nee, wat we hebben gezegd is... we gaan door tot het laatste fluitsignaal klinkt. En dan pas ruimen we de ballen op. En de ballen liggen nu echt in de kast. Of ze hangen in de kerstboom. Maar het is gewoon wel zo'n feit van... Hè, hè, we hebben het gehaald. En hoe we het gehaald hebben... nou. Wat, wat, wat, wat, wat deed je toen je het echt hoorde dat uh, het zover was? Uh, nou ja, dan ga je toch wel even zitten. En dan denk je bij jezelf... Waar was je? Uh, ik was thuis. En uh, s'avonds werd ik uh, toevallig uh, om, om half acht opgebeld... door uh, mijn 81-jarige uh, uh, oud-collega van het orkest. En die zwaar geëmotioneerd aan de lijn hing. En dat vond ik eigenlijk wel heel bijzonder. Dat je dus die mensen... Uh, die jaar daar ook 13 of, of 15 jaar zelfs Rob Mijn die heeft 15 jaar daar gespeeld ook en ik heb het van hem overgenomen in 1989 dat die zo zwaar geëmotioneerd aan de lijn was dat ik dacht ik van wat een impact en in Den Haag wordt er alleen maar gezegd nou motie nummer 36 is aangenomen en we gaan we over tot de orde van de dag en voor ons is een orde van de dag nu aan de werkelijkheid dat we kunnen nu spelen en ja. dat spelen dat is zo ongelooflijk krachtig en zo emotioneel. En dan heb je toch wel even wat uh, stilte in de hut, hoor. Ja, stilte nou. in de hut, maar de emotie van die oud-collega... ook. ik zie toch ook een beetje emotie ja, bij jou ja, ja, dat krijg ik ook. Want het is, dat, is, dat is eigenlijk... Uh, als je iemand, zo iemand belt op dat moment... en ik, ik had het... Uh, he, dat, dat, dus als jongetje heb je dan je droom om zo'n orkest te komen. En dat vertelde ik afgelopen maandag ook bij uh, de Omroep Max... die ons fantastisch heeft uh, gefaciliteerd... in zendtijd en aandacht en... nou, uh, chapeau... En uh, daar vertelde ik ook van, joh, uh, zo'n man die nu gaat beslissen... heeft ooit een droom gehad om in Den Haag te komen. Ik heb een droom gehad om in het orkest te komen. En die droom wil ik afmaken. En het zou me toch niet gebeuren dat die man die zijn droom al verwezenlijk ziet... Uh, mijn droom uh, moet stopzetten. Ja, maar goed, er moet maar, bezuinigd worden, zegt deze man... die nu zijn droom heeft bereikt en in Den Haag zit. Ja, maar je moet bezuinigen op inhoud. En je moet niet bezuinigen om het bezuinigen. En de inhoud is namelijk hier op tafel gekomen om dinsdagmiddag om twee uur. Want de inhoud was duidelijk, we stonden daar. Dat was het metropolekest. En dan pas kom je tot die emotie. En die emotie leidt ertoe dat mensen zeggen van... hé, hey, dit is, dit is uh, cultureel erfgoed. Want, want waarom is jullie nou gelukt wat andere orkesten niet is gelukt? Uh, we zijn een ontzettend vastberaden en creatief clubje. Wij hebben talent in dat orkest zitten dat is uh, niet alleen spelen, maar dat is ook uh, juridisch uh, en bestuurlijk. En we hebben een goede woordvoerder gekregen. We hebben een fantastische uh, tafeldame gekregen bij Omroep Max. Dat zijn mensen die staan ineens op. En dat is een, een, uh, een proces, dat is zo leuk om mee te maken. Ik vind dat zo ongelooflijk, want ja. dat, dat uh, spelen alleen is het niet. Kijk, je hebt natuurlijk ook de hulp van de professionele mensen om dat orkest heen. Dat, laten we dat niet vergeten. Maar die stimuleren die mensen om te zeggen... hé, hey, we worden gesteund, we worden geholpen. En, en, en dan kom je tot leven om dat soort dingen te gaan doen. Ja, dat is ja, want, uh, en, en, en nu is het dus uh, gelukt, hè. daar kunnen we wel bijna van uitgaan. Ook al moet ja. het kabinet, geloof ik, officieel nog wel beslissen. Maar daar gaan we dan vanuit dat dat wel als een meerderheid in de Tweede Kamer er is... dat dat wel gaat lukken. Um, ja, want ik dacht wel van aan het begin van de week... dacht je misschien wel volgende week ben ik gewoon... Uh, Werkloze staak bij het UWV? Uh, ja, nou, ik had uh, de, de ontslag uh, uh, of de boventalligheidverklaring al op mijn bureau liggen. Van, uh, nou ja, dat wordt een UWV-zaak. Ja. En uh, het gek is dat ik daar een keer kwam om daar uh, een keer wat informatie over te winnen. En toen zei die mevrouw van, euh, nou, wat doet u? Ik zei, nou, ik zit metopolekest. Ja, maar zegt ze, dat gaan we toch niet wegdoen? Ik zei, nou, dan heb ik slecht nieuws voor u. Want u staat straks in je 52 muzikanten voor je neus. En dat is natuurlijk een hele bizarre situatie. Dat je daarin kan ver, ja, ver, ja, belanden. En dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie. Dat gaat dus niet gebeuren. Ja. Never. Nee. Gewoon... We gaan er tegenaan. Ja, ja. dat is wel een, een strijd, ja. Even over de jongens erom. Waar is dat begonnen? Ja, ik bedoel, even, even helemaal terug naar, naar het, het, het, uh, het de, keus, ja, de keus voor die trom. Of zullen we heel even een stukje spelen tussendoor? Ja, want nou, je hebt al die dingen meegenomen. Zullen we kijk, dat gewoon eerst maar even doen? Ja, we gaan even. even uh, ik heb een kargon meegenomen. Dat is uit uh, een, een, een, een uh, instrument wat veel in de flamingo muziek wordt gebruikt. En wij zijn ook een wereldmuziekorkest wat veel van dat soort instrumenten moet kunnen bespelen. En dat is het leuk van spelen daar in dat orkest. En dan laat ik even wat van horen: dat, ja. de, de klank. Dan moet ik even opstaan. Hoe ziet het eruit? Het, het is een houten kist. En uh, uh, daar zit binnen in een snaartje. En dat hoor je ook meetrillen. En dan heb je een bas. En een hoge toon. Nou, dat is dus de kagon. En uh, ik heb dus uh, uh, ook nog een trommeltje meegenomen... wat we dus ook moeten spelen. Dat, dat is, doe je tussen je knieën nu? Dat doe je tussen mijn knieën. En dat is een, een, een aluminium trommeltje. Dat komt uit Turkije. Dat heet een Darbuka. En dat klinkt zo. Prachtig. Ja. Want wanneer ja. begon Eddie Koopman zo te trommelen op de keukentafel als klein jongetje? Nou. Dat nog, of ging het niet zo? Ja, dat ging wel zo. Dat was natuurlijk uh, in de wieg en uh, je kent het allemaal wel. In de was... wieg? Ja, in de wieg, ja, absoluut. Nou, in de wieg, nou ja, God, ik nee, goed, uh, laten we uh, zeggen twee. <laughs> wieg is wel, heel erg, uh, dat is wel heel erg klein. In het ledikant. In het ledikant of in de, in de... ja, ze zo noemen zoiets, uh, waar je dus gewoon in wordt. gezet. Oh, oh, nou. Of een box. Of een box, nou, box, hè? dat had mijn moeder, had dus nog een box. En daar begin je dan met dat, daar, daar begon het gewoon het gerommel met, uh, met uh, dingetjes en tikken. Dat blijkt zo te zijn, dat weet ik niet. En op de zevende en achtste wordt, uh, werden wij toch op de muziekschool uh, en op school uh, enthousiast gemaakt om muziek uh, te maken. En dat is eigenlijk uh, doorgezet naar een harmonieorkest en een tam tamboerclub. Daar begin je dan als zeven, acht. Want, de straat op. De straat op. Maar dat heb ik een jaar gedaan. Want dat vond ik wilde uh, veel liever met meerdere klanken om me heen zitten dan alleen maar trommels. En dat is eigenlijk uh, zo gegroeid. Maar, en... maar, maar wanneer denk je dan toch... Hè, want dan zit je inderdaad op die, in die box... begint dat dan misschien en later bij die, die drum bent. Maar wanneer weet je dan als kind... ik wil hier gewoon mijn vak van maken... of ik wil dit gaan studeren? Uh, dat was een, uh, in de vierde klas van een lagere school. Toen vroeg de docent... Uh, joh, wat wil je laten worden? Oh, Ik zeg, ik wil het orkest in. En dat heb ik nooit losgelaten. Ja. Dat was voor mij ook gewoon geen discussiepunt. Dat, dat, ja, dat heb je... En dat moet je gewoon doen. Hè? Dat is gewoon, het is, je moet niet zeggen. Je moet gewoon gaan doen. Je moet gaan spelen. En dat, ja, dat heb ik maar gedaan. Ik. Maar wat bracht de muziek jou dan? Kun je dat nog onder woorden brengen? Nou, überhaupt over muziek praten vind ik al het moeilijkste wat er is. Je moet dat beluisteren. En wat doet het met uh, uh, je lichaam? Wat doet het met je geest? Het brengt je tot rust, het brengt je tot extase. En die twee vormen. Die had ik altijd bij me. Ik, ik was erdoor ontroerd. En of ik, ik was helemaal in vreugde. Dan kwam ik thuis. Van, ik heb nou wat gespeeld. Nou helemaal te gek. Of heb je dit al gehoord. Of, weet je De enthousiasme van klanken. Dat, dat, dat kan je niet bepraten. Dat is, dat is zo moeilijk. En zat het in de familie? Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, ik, ik was de enige thuis. En, uh, ik heb ook alles mogen doen. Ik, er werd een orgel binnengesleept. En ik ging Helemaal orgel studeren. En er werd een piano binnengesleept. En dan uh, nou, ging ik op pianolessen Omdat ik het allemaal zo ontzettend leuk vond. En nog steeds. Ja, en nog steeds. Er zit hier nog steeds een hele kleine Eddie Koopman. Ja, als ik daarover praat, denk <laughs> ik nog ja. Van, ja dat is, het, is gewoon, het blijft ook zo. Hè. Niemand krijgt dat ook stuk. Dat is zo'n DNA. En dat is echt wel bijzonder. Ja, en DNA voor het slagwerk en niet voor een ander instrument. Nou, ook het pianospelen. Dat is voor mij uh, een accordeon. En, en uh, al wat erbij komt. Ik, ik ben gewoon, ja, mijn interesses liggen wel ver een beetje uit elkaar. Uh, ook, uh, qua, maar alles is op het gebied van muziek. Hè. Maar nou ook heel fijn dat je dan dat talent hebt. Dat je dat ook allemaal ja. kunt als je dat wilt. Ja, maar gaat dat ook heel vaak samen? Als je ergens goed in bent, dan wil je dat nou, natuurlijk. Nou, je moet er wel hard voor werken, hoor. Het is, het, dat is laatst is beschrijven dat er 11.000 uur zit om een instrument te leren bespelen. En dan ik kom je pas op een niveau wat een beetje acceptabel is. God, ik, ja, ik kan niet denken dat uur. ik twee jaar geleden begonnen met met piano spelen. Nou, je weet nog wat je Hoeveel uren heb ik nog te gaan? Nee, helemaal. ik vind het verschrikkelijk maar, ingewikkeld. Ja. moet ik je eerlijk bekennen. Maar dat heeft er zijn. En toch is het zo, als het ingewikkeld is en je haalt je, je kan het op een gegeven moment wat je eerst dus dus helemaal niet kan, is dat voor je persoonlijk zo'n overwinning. En elke keer ga je weer een stapje verder. En dat is zo'n groot goed. Dat is zo mooi. Ja. En uiteindelijk uh, kom je dan bij dat metropoolorkest ja. terecht. Was dat ook inderdaad ook de jongensdroom, zoals je het ja. net op, Daar wilde je natuurlijk. Ja, want ik had uh, zeg maar uh, bij de klassieke orkesten ook uh, kon ik spelen. En uh, daar speelde ik dan slagwerk. Daar heb je één paukenist en vier slagwerkers of drie. En die speelden of trijangen of uh, grote trom of kleine trom. En ik had uh, op een gegeven moment een workshop... bij het Metropoolocast van een studie... want ik zat op het Consortium in Hilversum... en ik mocht meedoen aan een workshop... bij het Metropoolocast met Rogier van Otterloo. En daar mocht ik alles spelen. Het was een speeltuin voor me. En ik dacht van, dit, dit, dit is het. En, en dit, dit was ook de man natuurlijk, Rogier van Otterloo. Ja, uh, ja, als je dat meemaakt... en ik heb zijn laatste dag helaas moeten meemaken... ik denk nog steeds van, als die man nu nog had geleefd, wat voor muziek we wel niet hadden gehad in Nederland... Dat is dat de Rogier die hij heeft geschreven, die, het is zo apart. En die heeft dat orkest ook zo'n klankkleur gegeven, die weer verder ging. Die man was uh, initiator van alles. En het was doodzonde dat, uh, dat ik afscheid van hem moest nemen, al heel jong. Dit is Radio 1, tot half 9. Twee dingen, met Alice de Bruin. En vanavond met Eddie Koopman, slagwerken en percussie... Nou, domme zeg, kan nou, ik kan het weer niet zeggen. Nou, ik, ik moet je helpen. Ja. Percussionist. Nou, wat ja, het een rondwoord gaat niet meer zeggen vanavond. <laughs> bij het metropoolorkest. Dat dreigde te verdwijnen, maar gisteravond stemde de Tweede Kamer in... om het orkest toch nog een deel van de subsidie te geven tot 2017. Want uh, het was deze week uh, spannend, maar ook ten tijde van Rogier van Otterlo... na zijn overlijden, was er ook een moment dat het orkest dreigde te verdwijnen, ja. toch? Toen was ik er net bij en toen was uh, Rogier overleden en toen was het ook niemand... Land geworden. Er waren geen kapiteins meer. En toen zei iedereen: van uh, Jongens, uh, we moeten weer een kapitein hebben. En een goede dirigent die initiatieven neemt. En dat is uiteindelijk Dick Bakker geworden. En die heeft 15 jaar uh, het orkest ook weer helemaal vernieuwd, een nieuwe studio gebouwd, uh, nieuwe faciliteiten uh, ingericht om het orkest zo hip en zo groot mogelijk te laten klinken. Wat een geweldige man. We hebben hem aan een telefoon. Oh, ja. ach, Dick, ja. wat leuk. Dick Bakker, goedenavond. Goedenavond. Ja. Dag Dick. Dag, Eddie. Hallo, jongen. Hallo. Hoe is het eigenlijk met Dick Bakker? Want uh, u was van 1991 tot en met 2005 chef-dirigent van het Metropool Orkest. Heeft u ook een beetje meegeleefd de afgelopen dagen? Ja, natuurlijk, ja. Hè, moet ik bijna zeggen. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, we hebben met z'n allen dat uh, verder uitgebreid. En uh, ik ben nog uh, regelmatig betrokken als artistiek producer. En ik denk ook mee bij het team wat... Uh, het uh, Metropodocist is leidt. En uh, ik heb ook suggesties aangedragen om uh, wat we allemaal zouden kunnen doen. Ja, wat heeft u gesuggereerd dan? Nou, um, ik had net de Max Brons achter de rug uh, en Jan Slachter is zo ontzettend uh, enthousiast over het Metropodacist. En ik zeg we, uh, we hebben een prachtige documentaire gemaakt over het Metropodacist. Ik zeg, kunnen we die niet op primetime? vlak voor de, de uh, bekende dinsdag dat het besluit werd, werd genomen, kunnen we die niet op de zender krijgen? Nou, Jan had gezegd, ja, ik ga mijn best daarvoor doen. Maar eigenlijk gebeurt zoiets alleen maar als er iemand komt te overlijden. Maar ja, dat was natuurlijk nog niet het geval. En uh, uiteindelijk uh, zei hij, ik krijg het niet voor elkaar, maar jullie krijgen tijd uh, van Max. Uh, en, en, en gaan we het daaraan wijden. Ja. En uh, ja, dat heeft, dat heeft geholpen. Ook, ook behoorlijk geholpen, denk ik. Ja, <laughs> dat, uh, ja, dat, dat denk echt... ik ook. Want, want uh, even terug naar de tijd dat u uh, zeg maar, uh, aan de knoppen stond daar. Uh, we hoorden er net al iets over. U, u moest dat eigenlijk uh, overnemen van, van die enorme grote naam. Dat was nog wel wat, denk ik. Hè? ik bedoel, hoe, hoe heeft nou, u dat zo, gedaan? Zo was, het niet, zo was het niet, want hij was al vier jaar overleden. Ik heb hem in 1901, hij is in 1987 oh ja, over, ja. overleden. En ik had in Engeland een orkest waar ik al 15 jaar mee werkte. En uh, Toevallig kwam ik één keer bij het metropoolorkest om iets te dirigeren wat ik in Engeland ook al op, had opgenomen. Uh, omdat er iemand werd ziek. En, uh, ja, en toen uh, ontstond er een hele prettige band. En uh, na een paar keer werd ik gevraagd, van, zou jij dit niet uh, willen doen? En bij het, Nosbestuur ons bestuur was het eigenlijk, we trekken de stekker eruit als je, als je het niet wil doen. Zo, zo erg was het. En, dus, en ik was uh, echt wel overtuigd dat we daar iets van uh, weer opnieuw konden uh, verder gaan. Maar op dat moment dat ik kwam, en dat weet Eddie misschien ook nog wel... er waren er 25 mensen die het zei... Uh, ramplassant, dus die, die per keer werden ingehuurd, dus niet vast in dienst. En uh, ook mensen die met pensioen gingen, dus de helft van het orkest was eigenlijk uh, uh, ja niet in vaste dienst. En dat is ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dan moet je eigenlijk allemaal nieuwe mensen hebben. En dat hebben we gedaan. Daar hebben we drie jaar over gedaan, keihard ja. gewerkt. En, en, wat, en wel, wat was dan, dan ga ik even terug naar Eddy Koop. Want wat was dan de kracht uh, van, uh, van Dick Bakker? Dick is een uh, man ge geweest nog steeds... die uh, mensen kan zo ver enthousiasmeren over welke productie dan ook... dat als Dick voor je neus staat, dan ga je door het vuur. Dan ga je alles uit de kast halen om die man te geven wat hij wil hebben. En dat is zijn kracht tot dan vandaag. En wat werd de kracht toen van het metropoolorkest toen hij daar eenmaal stond? Uh, we, werden, uh, we werden meer een club. We werden meer uh, een homogeen gezelschap. Wat wist van elkaar, dit kunnen we bereiken. En we, ik vertrouw op al die mensen die naast me zitten. En dat is, heb, heb ik echt als team gebouwd. Van jongens, uh, we hebben elkaar nodig. En uh, zorg ervoor dat alles in orde is wat je moet doen. En dat ja. hebben we uitgedaan gedaan. En, en wat, wat ook uh, erg belangrijk is, dat we. Uh, Rogier had een uh, fantastische scala van uh, popdingen, van jazzdingen uh, en uh, musical in. Uh, en wij hebben op een gegeven moment gezegd, laten we nou proberen dat heel erg uit te breiden. Laten we echt heavy pop, house, rap, hardcore, heavy metal. Laten we wereldmuziek doen. Uh, en, en laten we ook uh, cabaret en kleinkunst en kinderprogramma's en veel zaaloptredens. Dus dat zijn we allemaal gaan uitbreiden. Met z'n allen, keihard ja, en dat was een heel goed idee. Ik ga u bedanken uh, uh, voor het meepraten, Dick Bakker. Want we gaan okay. even naar Frank Wielaert. AZ Twente, dat is de wedstrijd waar hij naar kijkt. 24 minuten onderweg en het is nog 0-0. Het is redelijk gelijk opgaand. AZ ligt de bovenliggende partij. Maar dat zie je dan weer niet terug in de kansen. Want daarvan heeft Twente twee hele goede gehad. En AZ 1, om te beginnen bij AZ. De vrije trap van Elm in de rebound nog binnen kunnen tikken van Altidore. Maar die moest de bal in één keer goed leggen. En dat uh, lukte hem niet. Hij schoot de bal uiteindelijk naast. En Twente kreeg daar twee goede kansen tegenover. Eentje van ver, een vrije schietkans. Maar die schoot tegen Esteban aan. En datzelfde overkwam Castanjos. Hoewel, nee, die schoot niet tegen Esteban aan. Die schoot de bal in de goal, maar hij stond buitenspel toen hij dat deed. En uh, dat mag niet. En dus werd die goal uh, afgekeurd. En daarmee is AZ wel de iets makkelijker voetballende ploeg in deze wedstrijd. Twente leunt een tikje achterover. Maar uh, AZ heeft het toch lastig om wat kansen te creëren. Misschien dat het nu lukt als de bal breed gaat. Richting Maher dan de bal in de bovenhoek gekruld wordt door Hendrikse. Nee, het is Berghuis, notabene de ex-FC Twente-speler. Die de bal probeert in de linker bovenhoek te krullen. Maar uh, daar hoeft eigenlijk Bosker alleen maar naar te kijken. Want die ziet de bal een metertje naast gaan. En dat betekent dat Twente het nog altijd op 0-0 houdt in Alkmaar. Nog een stukje Eddie Koopman van het Metropoolorkest. Uh, ja, want wat, wat, uh, je speelt hier nu, je improviseert hier nu een beetje. Maar we hebben je ook gevraagd: wat was nou het hoogtepunt van jouw carrière daar? Tot nog toe? Nou, ik denk dat als ik net dik aan de lijn heb gehad, uh, dat was toch wel dat uh, concert in uh, Griekenland bij de Acropolis en het Odeon Theater. En daar stonden we midden in uh, de natuur. Te spelen met uh, Mieke Theodorakis... En dat was een fantastische ervaring om daar te mogen staan met zo'n orkest. Maar waarom was dat zo speciaal? Want jullie hebben overal gespeeld en nergens. Nou, ten eerste was het buiten. Nou, dat is wel heel lekker. Het is een lekkere ja. temperatuur. En het was helemaal vol. En die mensen klapten met al die liedjes mee. Het was echt, ja, kippenvelzaken daar. Ja, Je hebt wat aan onze technicus gegeven. Nou, weet ik niet of hij dat erbij heeft. Dat stuk vanuit Griekenland in Athene. Je droomt helemaal weg, hè? Ja, dat is gelijk zo'n moment van, oh jeetje. Ah, dit is zo mooi. Dit is, dat... Want ik zie elke keer ook tranen in jouw ogen. Nou schreef. ja, tranen. Ik, ik ben altijd wel vrij snel op de, op de rand van. Ik probeer me altijd wel een beetje in te houden. Maar ah, hoef je niet is... in te houden hier. Hoor. Nee, nee, nee. Maar dit is wat muziek met jou doet. Ja, dat is wat het doet, ja. ja. Dat, is, dat is zo gek. Want we hebben dat ook gespeeld op Binnenhof. Nou, dat, dat was wat, hoor. Daar op die, in de, in de Nieuwspoort. Ja, toen waren ze om. Dat moet. Ja, zo is het gegaan. Precies. Ja, je moet er juist stukken uitkiezen. Ja, lijkt me. <laughs> maar goed, hoe gaat het nou verder? Want het is allemaal leuk dat er uh, nu dit goede nieuws uitkwam deze week. Maar als ik het goed begrijp, komt er toch veel minder geld. De helft wat jullie normaal krijgen, toch? Ja, ja het is gewoon heel simpel. Uh, we krijgen de helft van het budget nog maar wat we hadden. Dat betekent dat we de andere helft ergens vandaan moeten zien te toveren. Ja, maar dit, dit is natuurlijk nieuws wat heel veel mensen uh, deze dagen horen. Hè, waar je dan ook werkt. Ja, ja. Het is ook, uh, ik vind het ook geen schande. Want uh, er breken altijd weer nieuwe tijden aan... en er zijn altijd weer nieuwe ontwikkelingen om het ergens vandaan te halen. Maar waar maar, zouden jullie dit vandaan kunnen halen, denk je? Nou, ik denk dat we dat in, in de komende maanden... toch maar eens eventjes met elkaar moeten gaan bepraten. Hoe gaan we dat oplossen? Want uh, er zijn heel veel mogelijkheden. Je kan naar de, de, de provincies kan je concerten aanbieden. Je kan met, met een aantal sponsoren gaan praten. Het Concertgebouw heeft er uh, overigens vier jaar over gedaan... om ook met de helft van het uh, geld uh, weg te komen... En dat is een huzarenstuk die wij nu moeten gaan doen. We zijn 67 jaar onder de paraplu van de omroep geweest. En we gaan de komende vier jaar uh, met de hulp van al die mensen die ook ons gesteund hebben... en dat wil ik nogmaals een keer zeggen, van zonder die mensen die de petities hebben getekend... 35.000, zonder Jasper van Dijk in, het, in Binnenhof die alles hebben geïnitieerd... kan dit niet plaatsvinden. En dan blijkt maar weer dat als je dat met elkaar zo ver kan brengen dan moet je er wat voor terug gaan doen. En dat gaan we doen de komende vier jaar. Kom eens maar opzoeken bij de ja. concerten. Ja, want uh, pijnlijk is inderdaad... want je, je had het over dat, dat het allemaal begint op een muziekschool... En, en dat soort zaken. Die worden natuurlijk ook nu wegbezuinigd hè? Ja. in heel veel steden. Is dat eigenlijk niet pijnlijk? Jullie mogen door. En, en, en ja, nu, nu wordt er ook gezegd... Dan, dan wordt er weer extra bezuinigd bij de publieke omroep. Ik denk aan die prachtige muziekschool waar mijn kinderen op zitten... Wordt helemaal de nek omgedraaid. Gaat allemaal weg. En laten we dus uh, maar vooral alles aan uh, educatie geven. Voor het opbouwen van de basisprincipes. Uh, en niks meer doen aan creativiteit. En als, uh, creativiteit is het hoogste wat, wat er is. Dat is voor bekinderen kinderen superbelangrijk. En we hebben 150.000 amateurmuzici in Nederland. Die nog allemaal elke keer hun concerten spelen. En er is nog nooit iemand overleden tijdens een concert door ruzie en er heeft nog nooit een ME voor de deur gestaan... die de boer uit elkaar kamers halen. Dat is wat muziek bindt, dat is wat de muziek brengt. En ik snap ook niet dat daar niet een tegenreactie gaat komen. Jongens, doe wat met dat vak. Ga ermee mm. er aan de gang en uh, al, ga zingen in de klas of weet ik veel wat. En zorg ervoor dat daar mensen komen die dat vak kunnen uitvinden ja. opnieuw... om het verder te brengen. Het is alweer tijd. Ja, het is alweer tijd. En het, hard? Ja, en, en het is het eind bijna van het jaar. Hoe zou het jaar willen kwalificeren eigenlijk als je terugkijkt... Nou, als een groot zeilschip wat twee jaar lang heeft alles overleefd. Stormen en regen en wind. En we moesten naar de haven toe. We hebben het gehaald en we hebben nog een boot overgehouden. We hebben wel wat te repareren. Maar de komende vier jaar zeilt het schip door Nederland. Willemijn Welcome. Veenhoven. Dankjewel Willemijn Veenhoven. Ik wou zeggen, als je haar nou even nog met je riedel... of met je trommel, dat we even eens een live muziekje doen... in plaats van die tune die we uh, altijd over... <gif> oh, doe dat tune? nog even. Ah, doe ja. even. Willemijn Veenhoven, ja. Ja. presenteert zometeen. BNN Today, want we hebben op, nou toch zo'n muzikant in de studio. Laten we heel even ja, kijken hoe hij ja. jou inleidt. Ah. Dan moet ik hier heen zeggen... dat wij wachten op het einde der tijden. Het kan nog gebeuren wel live in onze uitzending, dat zou mooi zijn. En dat zou heel fijn zijn, want dan kan ik daarover praten... met onder andere Danny Mekic en Gio Lippens komt net binnen. We hebben het over uh, natuurlijk over rouw over de documentaire... met een bioloog in de uitzending die weet... dat het echt niet zo heel goed is voor dat jongetje. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen... met een gezellig, gezellig biertje erbij. Hier is eerst Martijn naar huis. Radio 1, het NOS-journaal.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 Het bekende reclameliedje over hagelslag van fans mag voorlopig niet meer worden uitgezonden, heeft de rechter bepaald. Het is dus het nummer dat is gebaseerd op het kinderliedje Het regent, het regent. Twee jaar geleden hadden Vens het weer van stal en de schrijfster van het nummer wilde er meer geld voor hebben. De rechter is het met er eens, pas als fans meer geld betaalt mag het bekende reclameliedje weer worden gebruikt. En de series request actie van 3FM heeft na drie dagen 3 miljoen euro opgeleverd. Vorig jaar was er op de derde dag van de actie nog 1,2 miljoen euro. De drie DJs van 3FM blijven tot en met kerstavond in het glazen huis in Enschede en ze mogen tot die tijd niet eten. En dat was het, dit is Radio 1. BN Today Willemijn Veenhoven.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 Luc, wat zit je nou weer te doen nee, ter rechterzijde van nee, mij? Nee, niks, niks. Een dansje, een klein dansje. <laughs> een klein dansje deed ik. Iedere vrijdag sluiten we in BNN d de Nieuwsweek af. En dan doen we met uitgesproken gasten spraakmakende onderwerpen en goede muziek. Waar hebben we het over? We hebben het over de jonge Tom Watkins. Hij is pas 15 jaar en toch heeft iedereen een mening over hem. Natuurlijk bekend van de documentaires Rauw en Rauwer. Jeugdzorg wil hem uit huis plaatsen en Tom is ondergedoken. Je zal het ongetwijfeld gehoord hebben. We hebben het erover onder andere met een bioloog die weet of het wel of niet goed voor deze jongen is. En we hebben het over de jeugdwerkloosheid. De jeugdwerkloosheid is in tien jaar niet zo hoog geweest. En jongeren zijn nog steeds het grootste slachtoffer. Moeten we bang zijn voor een volledig verloren generatie? Daar heb ik het zo meteen ook over. En onze Joris Kreugel, die geeft zoals elke vrijdag weer... zijn laatste rondje in het café weg. Dit keer aan drie jonge werklozen in Den Bosch. Nou, geen baan hebben heeft heel veel impact op mij gehad. Want ik had nooit nergens tijd voor. Ik stop met mijn baan en ik heb overal tijd voor. Maar ik had nergens meer zin in. Dat zometeen. En Erik Corton, die is natuurlijk in Enschede bij Series Request. Uh, dat betekent dat, uh, we hebben altijd één iemand die, die kan dat heel goed, Erik, nadoen. Hij ja. strapt zijn maar op, dat is zeker. Volgens <laughs> ja. mijn stem. Daar had uh, uh, Erik vorige week allemaal kerstliedjes al. Ja. Omdat het zijn laatste vrijdagavondshow was. Ja. Uh, toen dacht jij, dat kan ik beter. Nou, dat klopt, ja, want ik zat dat zo aan te luisteren en nog even teruggeluisterd. En toen dacht ik, ja, dat waren, dat waren mooie liedjes, maar dat kan wel beter. Dus toen, toen ben ik gaan spitten in mijn eigen kerstarchief. En, uh, <lacht> en ik heb, nou, over zijn we zingen, Luc? Nee. Ja. <laughs> vier, nou? vier, vijf liedjes heb ik uitgekozen. Echt ja? hele toffe, toffe, kerstplaatjes. Niet per se nieuw, maar wel cool. Maar wel coole plaatjes. Ja. Jij speelt vandaag Erik en je speelt vandaag ook gewoon Luc. Ik speel ook mezelf. Ja. En uh, ik zat afgelopen week een beetje nou, naar, naar Serious Request te kijken eigenlijk. Dat is weer begonnen op 3FM. En ook op alle tv-zenders waar je het op kunt ontvangen. Echt een enorm evenement is dat. En um, daar is eigenlijk... Uh, uh, ja, daar is... Er is een tv fragmentje uitgezonden bij BNN. Toevallig in het programma door, door Tim, onze Tim hè, Tim Hofman. Ja. Die hier wel eens in het programma vertelt over sociale media. En zo. Ja, die was een jongen aan het interview, die stond bij een van de brievenbussen waar hij een tekening uh, door wilde gooien. Dat was een jongen van een jaartje of 18 of zo. En die wilde iets door de brievenbus heen gooien. En uh, nou, dat ging zo. Tekening: ik zat een tekening en twee geld van mijn moeder. Tekening die ik zelf heb gemaakt. Laat hem even zien. Laat hem nog even zien, laat hem even zien. Hartstikke idee, het is een zon. Nou, doe hem erin. Ha, doe ik hem even open voor je. De DJ's zitten daar. Roep anders even een boodschap naar ze. Boodschap! Hoe is mogelijk! Ik heb er inmiddels al tien keer naar gekeken. Ik kan er geen krijgen. Maar hoezo maakt een jongen van 18 een tekening? Ah, ja, dit is een jongen, dat is een, een, een vrolijke jongen. <laughs> Goed. Okay. Uh, hilarisch. De Maya, uh, is ook toch? Ja. Ja, precies. ja, precies. En die moet je ook heel serieus nemen. Zo, laten we eerst de sport doen. GioLippus, wat heb ik jou lang niet gezien? Zo is dat. En uh, ja, wie weet, voor het laatst misschien vandaag, maar... Nou, nog drieënhalf uur. Ja, nou, in ieder geval de laatste wedstrijd in de Eredivisie. Nee, niet de laatste wedstrijd. Het is wel de laatste speelronde voor de winterstop. In Alkmaar daar spelen AZ en FC Twente tegen elkaar. Nou, was dat vorig jaar een absolute topper. Uh, dit jaar is het allemaal een beetje anders, toch? Frank Bielaert. Het is voor de helft anders inderdaad, want de helft is top. Dat is namelijk Twente, die staat gedeeld boven bovenaan. AZ staat de twaalfde. Maar is in deze wedstrijd wel de bovenliggende partij na 37 minuten voetbal. Het heeft alles met onder andere de geschiedenis te maken. Want Twente wint hier al tien jaar niet meer. En AZ heeft de afgelopen week weer een beetje geleerd wat het is om wedstrijden te winnen. En wil dat graag vandaag doorzetten. Het enige probleem is dat ze die bal er niet in krijgen tot nu toe. Maher kreeg een geweldige grote kans, prachtige volley van hem. Maar zag zijn schot gekeerd worden door Douglas. En nu moet Bosker weer even ingrijpen voordat El Tidor gevaarlijk kan worden. En Twente heeft al een doelpunt gemaakt, maar dat werd afgekeurd. En terecht ook, omdat Castanjols twee meter buiten spel stond... op het moment dat hij achter de bal aanging na een schot van Ver. De redding van Esteban... De rebound voor Castanjos, waarbij hij buitenspel stond. En daardoor telde zijn goal niet. Het is nou ja, een redelijk gelijk opgaande wedstrijd. Een open wedstrijd. bij de ploegen voetballen in ieder geval heel behoorlijk. En daarbij is AZ ietsje sterker. Maar dat leidt nog niet tot goals in deze wedstrijd. Tot nu toe na bijna 38 minuten in de dat was er vandaag ook nog nieuws vanaf de bestuurstafel bij de KNVB. De KNVB gaat namelijk profvoetballers die protesteren bij de scheidsrechters sneller en strenger straffen. Na de winterstop gaat de bond paal en perk stellen aan spelersprotesten. Een speler die dan verbaal of non-verbaal bij de scheidsrechter protesteert... krijgt meteen een gele kaart. En bij de tweede overtreding volgt direct de rood. En ook het protesteren van trainers wordt aan banden gelegd. Zij mogen geen opmerkingen meer maken tegen de scheidsrechter... en ook niet meer tegen de vierde man. De intentie van de KNVB is duidelijk volgens de competitieleider Gijs de Jong. Dat we met z'n allen zeggen, na de winterstop gaan we echt naar een nieuw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 Uh, ook, maar, maar ook met elkaar tussen clubs om onze voorbeeldfunctie als betaald voetbal om die op een goede manier invulling te geven. Nou, dan hebben we nog wat anders uh, voetbalnieuws. Uh, de UEFA heeft Malaga voor minimaal een jaar uitgesloten van Europese voetbal. De Spaanse club wordt gestraft omdat het de boekhouding niet op orde heeft. Zodra Malaga zich ergens de komende vier seizoenen verplaatst, dan gaat de schorsing in. En Malaga mag dit seizoen trouwens wel afmaken in Europa. Het plaatsen zich al voor de achtste finales van de Champions League. Straks meer sporten vanaf juni. Gino dankjewel. dank Luc, uh, onze eerste gast. Hij is gek op ICT, internet en uh, mensen. Hij zegt mensen, mens. En ook aangespoelde <laughs> joh, joh, joh. En uh, Hoe weet je dat dat voor jou is, joh? <laughs> en in te huren voor eigenlijk alles: jurist, dagvoorzitter of een lekker deuntje op de piano. Ik heb het natuurlijk over internet-expert en ondernemer Danny Mekic. Danny, goedenavond. Dag uh, Willemijn en Luc. Wat, Luc, wat kun je toch mooi een karikatuur maken van mensen? Hè? Ja, dat dus, uh, ben ik Ja, nou, dat klopt allemaal ja. toch? Jurist, dagvoorzitter. Je speelt heel goed piano. Dankjewel. Ja, nou ja, dat, dat weet ik niet, maar, maar dat is, uh, it, it zeg is me... je altijd zelf. Oh. <laughs> nou ja, wanneer Eken. zet je dan nou eens een keer een vleugel klaar hier in de studio? Bij Kom Studio je? 2 of ja. bij Radio 2 hebben ze wel altijd een vleugel staan. Ik ga voor jou iets regelen waar jij op kan Kijk. spelen. Nou, ja. ja, nee, een vleugel. Goed. Goed, Danny, we zijn blij dat je er bent. Je gaat vanavond niet spelen, maar wel je ongezouten mening laten horen. En dat is mooi. De tweede gast, Hij is uh, eigenlijk moleculaire bioloog, maar hij weet op alles van de hele grote loggen aangespoelde zeegdoen, zoogdieren en rauw voedsel. Nou, dat komt mooi uit vandaag. Was deelra deelraadslid voor D66 in Amsterdam en actief G500-lid. En dus ook op de hoogte van alle Haagse ins en outs. Nou, dat komt ook even mooi uit. Wetenschapsjournalist Hidde Poersma. Goedenavond. Hallo, hij is beter Heere... dan vorige keer ja, voor nee. ja, ja, jou wel ja. Ja, was je vorige keer niet ja, tevreden? Vorige keer was het Mikael Bielen. Oh, was het toen de, de, de inderdaad. De, de Mikael -biel. ja. ja. ja. Talen is niet mijn ding. Ja. Moleculair bioloog, Heel gek. weet alles van uh, voedsel en dat komt mooi van pas als we het over de jonge Tom hebben, als we natuurlijk uh, de documentaire Rouwer bespreken. Luc, ik, ik wil meteen into kerst. Okay. de kerst. Okay. Bienn today Zet een punt, punt. achter de week. Ik heb een uh, liedje en uh, dat is een plaatje kennen jullie allemaal. I saw Mommy kissing Santa Claus. Ken je natuurlijk wel. Mm -hmm. Alleen dan in een bijzondere uitvoering. Die, die, ja, die plaat die is echt door, door honderden bands zoals een keer gedaan. Jackson 5 hebben de, de, de, de meest bekende gedaan. Die hoor je ook altijd op Sky Radio en zo op Tweede Kerstdag. Alleen ik heb een uh, uh, versie meegenomen van de Thrills. En dat is een band en die komt uit Ierland, Dublin. Maar ze klinken ook op hun, hun albums. Uh, klinken ze alsof ze uit uh, Californië komen. Het is echt zo'n... Ja, het is een hele vrolijke zomerse band, Beach in pop band. En die hebben dus het liedje, dat kerstliedje... I saw Mommy Kissing Santa Claus gekofferd. En het is een hele lome, relaxte, lekkere zomerse versie van dit kerstplaatje geworden. MUZIEK <totstuk> Ja, leuk. Ja, lekker, hè? Een beetje rustig beginnen. Ja, een ja. beetje een lome versie. Pas bij het weer. Dacht ik, I saw mommy kissing Santa Claus. Wij nemen een biertje. Danny neemt nog een cappuccino. Frank Wielaert dacht ik, ik, pak een lekker margarita erbij. Ja, met een parapluutje erin. Lekker op het strand liggen. Dat is niet echt weer voor, maar goed, in Hawaii zou het wel kunnen. En Toch klonk het een beetje als een hula-versie. <laughs> ja. ja. Dat is, toch? Ja. vond ik wel een beetje. Maar we zitten in de laatste minuut van de wedstrijd tussen AZ en FC Twente AZ. Duidelijk sterker inmiddels heeft het heft echt naar zich toe getrokken. Maar het aantal kansen dat het creëert is eigenlijk nog te weinig om daar echt profijt van te hebben. Daarom is het nog 0-0. Wel weer een goede kans gezien en Maher op het middenveld bij AZ speelt daar een hele grote rol en Die speelt werkelijk geweldig deze avond. Maar tot nu toe nog zonder serieuze gevolgen voor de stand. Met Twente dat nu in de aanval gaat in die laatste minuut officiële speeltijd. Dus ik denk dat er niet of nauwelijks extra tijd bij zal komen. Tadic nu. Dat is de man die wat moet gaan bedenken voor Twente. In dit duel. Bal voorgegeven. Uiteindelijk in de tweede lijn ingeschoten door Ver. Die bal gaat naast. En dan is het inderdaad afgelopen zonder extra tijd. Liesveld fluit voor de rust. En AZ haalt die met 0-0. Eigenlijk moet ik zeggen Twente haalt die met 0-0. Want AZ was duidelijk sterker. Maar uiteindelijk dus niet gescoord in dit duel in Alkmaar. Lux, eerste onderwerp. We beginnen met Rauwer, dat is een documentaire die deze week werd uitgezonden. En die gaat over Tom en zijn moeder Francis. Zij en Tom eten alleen maar voedsel dat rauw is, dus ongekookt en onverwarmd. In principe alleen groenten, fruit en zaden dus. En daar heeft ze een hele goede reden voor, vindt ze zelf. Vlees en zuivel is niet goed voor onze gezondheid. Sigaretten zijn schadelijk voor onze gezondheid. Heroïne is schadelijk voor onze gezondheid. Zeg ik dan tegen mijn kind van wil jij dat zo graag? Doe maar. Ja, vlees is dus net zo slecht als heroïne eigenlijk en koeien zijn dan de dealers. Nou, de, de kinderbescherming deed daar toch iets anders over. In de documentaire Rauwer zie je de strijd tussen de moeder en nou ja, nogal veel instanties. Wil jij nog iets zeggen tegen de mevrouw van de kinderbescherming over dat zij zich dus een zorgen over maakt dat je bij zo'n moeder opgroeit?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 Ik heb ook zelf de keuze in de thuisschool en ik heb er alle twee voor gekozen. Dus. Ja, alleen die thuisscholing is misschien wel het grootste probleem in deze. Tom gaat namelijk al jaren niet meer naar school, omdat zijn moeder hem thuisscholing wil geven. Het is voor kinderen verschrikkelijk moeilijk om en in de puberteit te zitten... en naar de middelbare school te gaan, waar kinderen opeens geen fruit meer mee naar school nemen... zoals op de lagere school, maar bij de Albert Heijn zitten, energiedrankjes kopen... in de kantine gevulde koeken kopen en, en, en chocomel... En uh, ik merkte dat het voor Tom ook heel moeilijk begon te worden om rauw te eten. Ja. Van de gevulde koeken is het maar een klein stapje naar de krek. Tom gaat dus <lacht> niet meer naar school, alleen daar heeft ze geen toestemming voor gekregen. Kortom, een boel problemen. En na de uitzending was het napraten bij de koffiemachine en ook op Twitter. Na de uitzending liet bureau Jeuszorg weten dat ze Tom uit huis willen plaatsen. En daarop is Tom ondergetoken. Kortom, een boel problemen. Ja, Heren, heren uh, Danny, jullie hebben alle twee de documentaires gezien, hè? rauw en rauwer. Danny, jij vond ze um, inspirerend vond ik een opvallende mening. Oh, eh, volgens mij heb ik dat niet zo letterlijk gezegd. Uh, maar het zet hem aan het nadenken, laat ik het zo zeggen. En uh, wat me vooral opviel, was dat ze misschien wel een terechtpunt hebben. Namelijk dat het eten dat wij consumeren eigenlijk heel eenzijdig is. Want het is gewoon uh, ja, alles wat we tegenkomen stop in onze monden en we eten het maar op. Daar waar zij juist een hele extreme mening zijn uh, toebedeeld. Namelijk dat alles rauw, ongekookt, onverwarmd uh, en eigenlijk dus ook biologisch moet zijn. En wat mij dus eigenlijk opviel, en dat vond ik in die zin inspirerend. zij doen precies hetzelfde als de mensen uh, waarvan zij zeggen dat ze ongezond... Leven namelijk gewoon een heel uh, eenduidig patroon in hun eten uh, gewoon te volgen. En volgens mij is dat helemaal niet nodig. Je kunt ook best twee dagen per week rauw eten. En de rest van de week gewoon uh, ervoor zorgen dat je de rest van de voedingsmiddelen binnenkrijgt. Dan ben je ook al een stuk gezonder bezig, nou ja. lijkt me. Dus jij, jij, jij had wel het idee, hey, hier heb ik misschien wat aan. Nou, het heeft me aan het denken gezet. Uh, hè, dat, dat, dat het eten dat wij eten, dat, dat zie je overal uh, en ergens vandaan komen. Dat wat die moeder zegt hè, over uh, eten op de middelbare school. Ik heb meegemaakt inderdaad dat in een paar jaar tijd... het inderdaad van die fruitbakjes en de boterhammen die je van huis uh, meekreeg richting de lokale snackbar gegaan is. En ja, dat is geen goede verandering, denk ik. Maar om daar nou tegenover te stellen dat je alleen nog maar rauw voedsel mag eten... dat vind ik eigenlijk nog veel ja, bekrompender eigenlijk. De, de, toch wel positief klinkt het zo. De, de meeste mensen hier volgens mij hier aan tafel, die, die zagen en dachten... jeetje, wat, wat, wat, nou ja, wat een gek toch wel, die moeder. Ja. Nou ja, ik, kijk, wat, wat, wat, wat voor mij wel meespeelt is dat als je die jongen hoort praten... Dan is het best een slim jochie. En hij komt goed uit zijn woorden. Wat vond uh, jij hier? Ja, het, het, het, het leek mij ook best een slimme jongen. Waar ik eigenlijk wel benieuwd naar was, is dat er wordt heel erg, werd heel erg in, die, in die documentaire, wordt heel erg gefocust op die lengte, weet je, wordt 10 centimeter korter. En dat valt nog wel, uh, daar valt nog wel mee te leven. Maar waar ik heel benieuwd naar was, en dat is wel heel moeilijk te meten, of het inderdaad daadwerkelijk invloed heeft op zijn. IQ op zijn hersenontwikkeling, ja. op zijn seksuele ontwikkeling, want die blijft ook gewoon heel erg achter. En bijvoorbeeld die vetten die wij eten uh, uit vis en dat soort dingen, zijn echt cruciaal voor een opbouw juist van een puberend brein. En ik denk, het kan serieus wat 10 IQ-punten schelen als je je brein niet goed voedt. Want er zijn voorbeelden uh, met ondervoeding in Afrika, ja, dat, dat, ja, ja. dat dat ook zo werkt. Waar het IQ daadwerkelijk lager niet omdat ze dommer zijn, maar gewoon omdat ze voedseltekorten uh, hebben. En dat zit heel erg, vooral in die vetten. Die vetten zijn cruciaal voor, voor de hersenopbouw. En dat kan dit kind wel echt missen. Dus die, ja. die Maar Marius, jij, jij bent bioloog. Jij zegt dat kan dit, hè, doordat hij die vetten niet binnenkrijgt, dat kan van invloed zijn op de ontwikkeling van zijn hersenen. Kan je zeggen hoeveel kan, hoe ja, groot is, die kans is? Ja, dat is natuurlijk heel lastig, omdat je, je, er zijn nooit experimenten geweest waar we zeggen van uh, we doen 100 mensen, die voeden we zo uh, <lacht> nee. met en 100 mensen zonder. De enige voorbeelden heb je inderdaad in de ondervoerde wereld, uh, in de ontwikkelingslanden, in Afrika en dat soort dingen. En daar blijft het inderdaad heel erg achter. Maar ja. Daar is ook uh, weinig educatie, weet je wel. Dus het is altijd een combinatie van factoren. Maar dat de hersenen speciale vetten nodig hebben die in vissen en vlees zitten... dat is ontegenlijk waar. Dus nee. dat, is wel heel, dat is voor mij veel cruciaaler dan zo'n lengteverschil. Danny? Nou, en wat ik een beetje misleidend vind van die documentaires... is dat je daar dus artsen uh, in aan het woord ziet komen... waar dat jongetje ook naartoe gegaan is. Die hebben vervolgens uh, onderzoek gedaan en die bespreken wat ze hebben waargenomen... Maar nadat, en dat is dus twee keer gebeurd nu... nadat uh, een arts tot een conclusie kwam... is die moeder gewoon nooit meer opkomen dagen... en dus nooit meer teruggegaan met het jongetje. Nee, die moeder dus, is, uh, is echt volledig cognitief dissonant. Nou ja. ze, ze leest alleen maar in haar eigen straatje alles wat bij haar past. Dus zij vindt inderdaad alles wat die AMC uh, dat zegt, is gewoon onzin. En dan gaat zij even wat googlen, want hier staat ja. zit inderdaad dit en dit in. Nou, en dat vind ik dus heel onsympathiek. Als zij nou wel regelmatig naar die artsen zou gaan... en die artsen ja. kunnen van maand tot, maand tot maand tot maand tot maand zien... van nou, gebeurt er nu iets uh, waar we bij moeten grijpen of niet? Dan zou ik het al minder erg vinden. En wat Hilarisch was eigenlijk. Dat vond ik nou ja, ook zo typisch. Uh, op een gegeven moment ging ze twijfelen in de documentaire. Want de second opinion arts had haar laten weten. Hè, waarschijnlijk als je nu niks doet. dan wordt hij 12 centimeter korter dan hij zou kunnen zijn. maar je kunt nog 6 centimeter inhalen, zei de arts van het Slotenvaartziekenhuis. Toen ging ze twijfelen. Toen zei ze: ja, het wordt nu wel heel concreet. Uh, wat de effecten zouden kunnen zijn. En je zag haar twijfelen. Ze ging twee uur googelen. En na die twee uur was ze weer volledig overtuigd in haar gelijk... en toen zat ze alweer met haar, met haar gezicht recht in de camera Ja, dat is leggen. eerlijk, inderdaad, klassieke de cognitieve dissonantie. Dat je inderdaad alles zoekt wat in jouw straatje valt en daar past het precies in. Nou, het bijzondere is dat ze op sommige dingen best wel een punt heeft. Hè? Want zij, lijkt, zij is helemaal niet zo heel dom. Ze heeft er best wel ingelezen in de medische literatuur. Bijvoorbeeld Zij vertelt op een gegeven moment over calcium. Inderdaad, calcium is betrokken bij... Ouderdom, dat is dus te veel Je, ziet, je slechter. ziet daar die soort van goeroe hè? en die vertelt een heel verhaal over calcium. Alles wat maar te maken heeft met ontstekingen, komt van calcium. Hij ook drijft natuurlijk, maar het is inderdaad, bijvoorbeeld bij Alzheimer, er zijn heel veel nieuwe theorieën dat een, een verstoorde calciumbalans in je brein, dat dat een, heel, nou ja, dat dat een van de oorzaken is van, uh, van Alzheimer. En nou ja, dat het inderdaad bij ouderdom, het, het verstijft heel erg de aderen en dat soort dingen. Dus ze heeft een punt, maar zij lijkt het hele dosiseffect niet te snappen. Dus het is inderdaad een te veel is. Slecht, maar ja, niks is net zo slecht, want je bossen, botten hebben dat heel erg nodig. En hetzelfde geldt voor die vissen zit inderdaad kwik in. Maar er zit ook heel veel goeds in. En zij lijkt dat hele dosiseffect gewoon... En er was één moment in die documentaire, ja. in die documentaire dat was die goeroe, die ging met Tom praten. En die moeder, die vond ik eigenlijk altijd nog wel redelijk netjes naar hem toe. In beeld, ja. hè, op camera, van je mag je eigen meningen hebben, noem maar op. Die goeroe, die kwam vervolgens even langs. Zo. En die hakte op hem in. En die ging hem vertellen dat hij een strijder is. En dat hij. Maar euh, dat, zich nu dat was moet voelen. volgens mij het moment dat iedereen dacht: ja, maar nu? Want die moeder leek inderdaad. Leek nog normaal. Ja, maar toen dacht ze nog gewoon een beetje bij zinnen is. Maar die moeder is ook ja. helemaal volledig ja. ge geïndoctrineerd door die beweging. Want inderdaad, die, die man vertelde tegen het jongetje: jij, jij kan een strijder zijn. Een voorbeeld voor Nederland. Maar daarna ook voor de rest van de wereld. Ja, en je ja. ziet die moeder achterin beeld alleen maar heftig ja knikken. Ja. wat zag je toen toen je dat zag? Want wat zegt dat over over die moeder? Nou, ik vond het. Ik weet niet wat het over die moeder zegt. Daar moet je psycholoog voor zijn, denk ik, en haar ook onderzocht hebben. Maar ik vond het nogal manipulatief. En, en vooral omdat die goeroe eerst als een held neergezet wordt op een podium... iedereen applaudisseren en naar hem luisteren... en vervolgens uh, in een soort privégesprek op dat jongetje-inhakken-verbaal... zeggen, jij bent een strijder, uh, nu moet je een keuze maken. Jij kunt dit veranderen, jij kunt de wereld laten zien hoe gezond dit is. En daarmee eigenlijk, en dat vond ik het ergste alle kritiek die erop mogelijk is... Uh, uh, ombuigen naar een soort van argument... van kijk, wat je doet is goed. Ja, de heel Waardoor sectarisch is je, eigenlijk. Ja, dat is natuurlijk ja. dat is die raw food beweging ook. Het is gewoon een kleine secte inderdaad. Maar dat het is bijzonder dat... dat er vandaag een opiniestuk in de trouw stond... van ja. een Nederlander die precies hetzelfde beweerde. Hè? Dat die, dat die de, van Boele Ietsma of zo heette... die ook achter stond zo'n planten eten. En die inderdaad... Uh, uh, hetzelfde pleidooi houden, dat dit een pionier is... en dat iedereen op een gegeven moment zo gedeelt... die helemaal niet zelfde brainwashing De, de zit. vraag is natuurlijk, is dit genoeg? Uh, jeugdzorg Willem hem uit huis plaatsen. Tom is nu ondergedoken. Um, dat is allemaal op het argument van dat hij geen onderwijs krijgt. Is dit genoeg om hem uit huis te plaatsen? Ik Juridisch het gezien? recht. Ja. Maar of het beste is voor het kind, ik vraag me af. Ik hoop ik ja, dat... Jij bent Danny, jij bent jurist... Nou ja, ja, ja maar ja, onder deze omstandigheden kan En iemand... maar puur op het argument van hij krijgt tot drie jaar geen scholing, dat is gewoon verboden, het kind moet gewoon naar school. Zij mag hem niet thuis scholing geven, klaar. Nou ja, kijk, maar normaal gesproken duurt het iets langer voordat je dat punt bereikt. Stel dat een, een, een ouder of ouders vanaf hele jonge leeftijd jaar in jaar uit het kind onttrekken van, van het gezag op school en van, van het onderwijs, waar je recht op hebt. Hè. Het is voor, voor dat kind zelf. Ja, dit speelt al jaren, hè? Dit speelt al jaren, maar alsnog is uit huisplaatsing... meestal niet iets wat ze doen, want daarvan zegt men... Ja, dat is schadelijker dan het kind geen onderwijs te laten genieten. En toch is er nu iets gebeurd... Uh, waardoor opeens na die uitzending. Terwijl juist nog eerst iemand van jeugdzorg in de documentaire ook zei. van nou we zullen niet zomaar overgaan tot uithuisplaatsing, et cetera. Toch was die documentaire blijkbaar uh, aanleiding om het wel te gaan doen. Wat ik frappant vond. was. en daarom denk ik ook van ja, waarom doen jullie dit nou? In die documentaire <tie> werd ook besproken. door Francis en haar zoontje. wat ze gaan doen als die uithuisplaatsing ja. dreigt. Ja. Dan ga je bij je vriendinnetje onderduiken <tie> of bij oma. Ik vermoed dat hij dat niet gedaan heeft. want dan <tie> zou het niet zo slim zijn om het eerst in de documentaire te zeggen. Maar dit is natuurlijk super schaar. Voor dat jongetje, want heeft hij heeft dus en geen onderwijs en hij krijgt waarschijnlijk nog steeds niet de juiste voeding en hij is onzichtbaar geworden, we weten niet waar hij is en hij is nog angstig ook, dus dit helpt natuurlijk helemaal niet. En hij heeft ik vind in interviews gezegd dat vind ik eigenlijk misschien nog het meest zielige. Um, ik wil dit niet meer, ik wil niet in de publiciteit worden herkend, dat wil ik niet. Nou, maar hij moet pionier kindje, hè? zijn, hè? dus dan uh, ja, hij is pionier, dus maar dan maar moet je televisie. Ik vind het heel dom van die moeder, als die, ja. als die moeder nou een beetje, een beetje meespeelt. weet je wel, ze komt uiteindelijk wel weg, denk ik, met het dieet. Want het is zo moeilijk aan te tonen dat het zoveel schade heeft... dat ze daarmee wegkomt. En ja, het, het enige wat echt aan te tonen is, is die lengte. De rest ja, is dan allemaal ja, maar ja, speculaar. Ja, maar Zij, Zij snap natuurlijk ook altijd die, als die jongen die is 15... die is op school, die gaat echt niet alleen maar rauw eten op school. Hm. Als je, Die wordt lekker beïnvloed door je vrienden... en je gaat daar echt wel eens een patatje weg, weg. dat, je, de, de, dat de, zei hij bij de, de rechter. Dat zei bij de rechter. Die vroeg van, heb je wel eens in een kroket? En toen zei hij ja. En toen vroeg de rechter, wat doe je dan? En toen zei hij, ja, neem ik hem. Ze toen vroeg de rechter, weet je moeder dat? En toen wilde hij eigenlijk niet antwoorden. En toen kwam de rechter alsnog, die ging gewoon maar over de dat vraag. Nee, ja, ja. Maar volgens mij weet die moeder dat dus niet. Dus die moet ook wel met een behoorlijke ja, ja. verrassing... Of ze Naar. weet het wel, en moest, daarom moest hij van school af. Hij zit dus nu ondergedoken in ieder geval. De, de, de vraag die er een beetje boven hangt is... mag je dit als, kind, als ouder je kind aandoen? Hè? Ik heb wel even grof gezegd, mag je je eigen kind verpesten? Ja, dat, vind vind ja, dat, vind ik, dat vind ik dus inderdaad van niet. Ik bedoel, dus de grens is, uh, is moeilijk te vaststellen, maar... Volgens mij is een van de kerntaken inderdaad van een overheid in dit soort dingen is inderdaad dat je kinderen moet beschermen. Als je en dan vind je het hebt in dit geval, over... ja, hij moet beschermd worden? Wat? Uh, ja, ik het, het is jammer dat dit kind al zo oud is. Weet je wel. Dus het is heel moeilijk om. Kijk, uit huis plaatsen lijkt mij geen oplossing. Dus ik hoop heel erg dat die oplossing nog een beetje ligt in die vader die, helemaal niet, die het er niet mee eens is. In die oma, die best een redelijke, die het ook echt er niet mee eens was. Ik hoop dat dat nog lukt. Maar ik heb altijd als voorbeeld die Jehovah's die geen bloedtransfusie willen. Weet je wel. Dat mag echt niet. Dan verdien je echt bescherming als kind. Nou ja, en, ja, als ze iets milder was geweest, had gezegd, nou ja, twee dagen per week wel uh, hè, wat meer normaal voedsel, maar de rest van de week niet. Ja, dan was ook zelfs het laatste argument bij de rechter misschien weggenomen. Ja. Ja. Kijk, en dan wat onderwijs betreft, ik denk ook dat ze geen toestemming heeft gegeven om thuisonderwijs te verzorgen, juist omdat ze met zo'n raar dieet op de poppen komt. We komen er niet helemaal uit, hè? Uithuisplaatsing of niet? Het, is het, het van het niet, is het, he? lastig, ja. Ja. <laughs> Ik hoop voor dat jongetje dat het snel wordt opgelost. Want het is een, een zielig geval. We zitten nu weer over hem te praten en dat verdient hij ook wel. Maar, drie, ja, dan is maar hij, hij, 18, hij verdient is ook, een... denk ik, om het rust te worden gelaten. Tom Watkins. Zometeen meer BNN Today. We hebben het over jeugdwerkloosheid. Jullie maken je ernstig zorgen. Eerst het nieuws met Martijn naar huis. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. Ja. Het is zaterdagmiddag, twee uur. Precies. Buiten staan de auto's. Precies. Binnen zitten Carlo en Bas. We worden op Twitter nog alles uitgemaakt voor rechtse ballen. Tijd voor de TROPS Autoshow. Deze week klinkt die zo. De gast is ter blik op de weg, Leo de Haas. Wij doen we in de nieuwe Renault Clio. Nee. Er zitten nee. zich weer een aantal luisteraars. Ja. ja, dat denk ik ook, ja. Morgenmiddag om twee uur. Vaste plik, de Tros Autoshow. Heb ik nog een nieuwtje? Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. We laten ons niet leiden door de waan van de dag. Hof Hoorneman Bankiers, uw vermogen is het waard. Wij waren met Edukans in Ethiopië. Ons optreden met de kinderen daar was heel bijzonder. Dankzij Edukans kunnen zij naar school. Wat kinderen daar leren, pakt niemand ze meer af.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 Maak een geheel vrijblijvende afspraak via hofhoorneman.nl. Uw vermogen is het waard.